9 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. Medische gegevens van patiënten van het OLVG in Amsterdam waren jarenlang toegankelijk voor studenten met een bijbaan. Het ziekenhuis bevestigt een artikel daarover in de Volkskrant. Studenten vertellen in de krant dat ze bij het inplannen van afspraken in medische dossiers konden kijken zonder dat ze daarvoor bevoegd waren. Zo konden ze bijvoorbeeld uitslagen zien van een SOA-test of een kankeronderzoek omdat het officieel om een datalek gaat, heeft het ziekenhuis de zaak gemeld bij toezichthouder autoriteitspersoonsgegevens. De overheid moet eisen stellen aan de minimumsnelheid van mobiel internet in de buitengebieden. De minimale snelheid moet ook in gebieden met slechte ontvangst minstens 8 megabit per seconde zijn. Dat staat in een advies aan staatssecretaris Keizer van Economische Zaken. In een reactie noemt Keizer goed internet een basisbehoefte en verwacht dat er veel verbetert met de komst van het 5G-netwerk. Van de 132.000 jongeren die vorig jaar werden opgeroepen voor een prik tegen meningokokken kwam ruim 86% opdagen. 18.000 jongeren kwamen niet, blijkt uit cijfers van het RIVM en het AD. Vooral in Amsterdam en Zeeland was de opkomst laag. Gisteren riep een aantal partijen in de Tweede Kamer het kabinet op maatregelen te nemen om het aantal vaccinaties tegen kinderziekten te laten stijgen.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 Het weer, veel zon en hoge temperaturen. Vanmiddag wordt het in het noordwesten 12 graden en in Limburg plaatselijk 17. Ook in het weekende flinke zonnige perioden en 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10. De A10 West richting de A10 Zuid staat tussen Slotendijk en Buitenveld dat 6 kilometer file. De rechterreis ook is dicht. De vertraging is 10 minuten. En daardoor begint het ook langzaam aan vast te lopen op de A4 richting Amsterdam. Voor het knoppen te niet meer staat 6 kilometer. En hier heb je vooralsnog 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Anything I'll miss, yeah, after I'm gone is this very special woman I know. She got a lot of ways to get me to stay even though I really want to go. Hey, she's wild that oxy fine and foxy. But that's the reason why. I'm kicking around and I want to kiss this town goodbye. It's a black fly Blah, blah, that that blah, da da. You walk but Blah, play to your boot toe. So tell, flip, flip, flip,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 Oh, <laughs> oh, Try a little tenderness. wel. <applaus> nou, nog één dan. Daar gaat hij. Daar komt hij Hopelijk. Ja. Fly me to the moon. Let me play among those stars. Let me zien wat spring is. You, Peter and Mars In other words Hold my hand In other words Darling, kiss me So, fill my heart with song Let me think forevermore Oh, you are all I long for I adore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 A while. You're sure to find happiness and I guess all the things you've always found. How do you like to see me looking swell, lady? Diamond bracelets won't work, doesn't sell. Gaga.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 us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 to do. Oh. about things you like to do. You gotta have a dream. If you don't have a dream, I ain't gonna make a dream come true. They talk about a moon. On the sea.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 Baby, baby, don't you have no fear? You gotta get the truth of what is happening. When the prophet speaks, have to make it clear. Come closer now, and I will whisper, whisper the secret in your ear. What the gift you've got when you get all the details.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 Man no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 I'm